gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In tientallen plaatsen in het oosten van Duitsland is de afgelopen dag gedemonstreerd tegen het coronabeleid. Diverse plaatsen waren duizenden mensen op de been. Aanleiding voor de protesten zijn de strengere coronaregels die komende dag ingaan. Zo gaat de maximale groepsgrootte naar 10 mensen en moeten discotheken dicht. Ook worden sportwedstrijden gespeeld zonder publiek. In de deelstaat Saxon ontspoorde een protest. Volgens de politie werden agenten daar bekogeld met stenen en vuurwerk. De Franse regering wil de coronapas per 15 januari vervangen door een vaccinatiepas. Dat wil zeggen dat mensen alleen toegang krijgen tot evenementen of de horeca... als ze tegen corona zijn ingeënt of van covid zijn hersteld. Een negatieve test volstaat dan niet meer. In een toespraak zei premier Castex dat vanwege de opmars van de omicron variant meer maatregelen nodig zijn. Zo moeten mensen vanaf 3 januari, als dat mogelijk is, zeker drie dagen per week thuiswerken. Wit-Rusland heeft een nieuwe grondwet gepresenteerd... waarin onder meer is vastgelegd dat dictator Alexander Lukashenko niet vervolgd kan worden na zijn ambtstermijn. Wijzigingen lijken bedoeld om de positie van Lukashenko te versterken... en om het de oppositie nog moeilijker te maken om aan de macht te komen... De nieuwe grondwet wordt in februari in een referendum voorgelegd aan het volk. Eerdere referenda verliepen volgens waarnemers en de EU frauduleus. Dus deze nieuwe grondwet wordt waarschijnlijk goedgekeurd. gekeurd. Wilrenster Amy Pieters blijft drie dagen langer in een kunstmatige coma dan gepland. Haar situatie is niet veranderd, zeggen de artsen. Ze had vandaag moeten ontwaken, maar artsen zeggen dat extra rust een betere kans op herstel geeft. Donderdag kwam Pieter ten val tijdens een training in Spanje en raakte met haar hoofd een steen in een greppel. Het weer vannacht valt van tijd tot tijd regen, bij 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. De komende dag veel bewolking met soms regen, het wordt dan maximaal 11 graden. Dit Elke was maandagavond. Play it loud op ZFM Sanford. Play it loud met de laatste negen beste Black Sabbath nummers. We tellen lekker af naar het allerbeste nummer wat deze legendarische heavy metal band heeft gemaakt. Je hoort op nummer negen het trashy symptom of the universe van het album Sabotage. Het is het meest artistieke en diverse album van de band. En het nummer eindigt met een laid back door jazz geïnspireerd slotstuk. En deze laatste solo laat Tony Umi's uh, muzikale kunnen goed horen. Op nummer 8 horen we weer een meer bluesy-kant... perfect gecombineerd met de metal van Black Sabbath. Het nummer is te vinden op hun tweede klassieke album, Paranoid. Over de betekenis van het nummer bestaat nogal wat onduidelijkheid... maar het is een van de groovieste nummers die de band heeft gemaakt. Je hoort Fairy's Wear Boots op nummer 8... en op nummer 7 hoor je een van de grootste hits van de band... van hetzelfde gelijknamige album... De nummers van de band kwamen net voorbij op nummer 7, Paranoid. Eigenlijk was het nummer oorspronkelijk bedoeld als albumopvuller... maar zodra het nummer uitkwam werd de band ermee geassocieerd. De band sloot ook elk optreden met het nummer af. Buiten het feit dat het nummer een heerlijk uptempo is... bevat het behoorlijk verontrustende en depressieve teksten. Kiezer Butler, die de teksten schreef, vertelde dat het nummer behoorlijk persoonlijk was... omdat hij destijds deelde met depressiviteit. We komen langzaamaan bij de top 5 van Black Sabbath's beste nummers ooit gemaakt. Dus vanaf nu alleen maar goede songs. Ze waren eigenlijk allemaal goed, maar goed. Maar niet voordat we de nummer 6 van deze lijst hebben gedraaid... die we even goed terugvinden op hetzelfde album Paranoid. Iron Man vertelt een science-fiction geïnspireerd verhaal... over een man die de naar de toekomst reist en getuige is van de apocalyps. Op zijn reis terug naar het heden verandert hij op de een of andere manier in ijzer. Helaas geloven de mensen zijn verhaal niet over de apocalyptische toekomstvoorspellingen, dat hij helemaal gek wordt en de totale vernietiging die hij zag in de toekomst nu al naar de mensheid brengt. De riff van Iron Man is zonder twijfel een van de meest invloedbaar in de hedendaagse muziek en gaat alle kanten op. Het bevat geweldige instrumentale stukken in het midden en aan het eind van de nummer. Geniet van deze nummer 6, Iron Man. En aansluitend duiken we de top 5 in met weer een nummer van Masters of Reality. Hier komt Iron Man. die het geweldige Children of the Grave, dat op drie redenen belangrijk was voor de geschiedenis van de metal scene. Allereerst was het nummer in C-tuning afgestemd, iets wat niet gebruikelijk was voor die tijd. Ten tweede bevatten het nummer simpele, maar zeer aanstekelijke riffs, beide gespeeld door Yomi en Butler's heavy tonen en Ward's harde drumbeats. En tot slot een tekstueel onderwerp dat ging over de angst dat de jeugd destijds had. Het weerspiegelt de evolutie van de hippiebeweging dat zich verplaatste van de psychedelische jaren 60 naar de donkere jaren 70. Dan terug naar de begin jaren 70 toen Black Sabbath met hun gelijknamige debuut kwamen, waar het allemaal mee begon. Evil Woman was officieel de allereerste release van de band, maar veel mensen kwamen voor het eerst in aanraking met dit epische nummer. Zo ook, Zo ook ik. We kunnen ons de horror nog voorstellen van de fans en de arrogante critici die het nummer voor het eerst hoorden. Het nummer is grotendeels te horen in de Tritonus riff. Een verboden interval wat geassocieerd werd met de duivel... dat switchte van rustige naar harde stukken... en Ossie's spookachtige stem paste perfect met de teksten... die waren geïnspireerd door de boven bovennatuurlijke ervaringen. Luister naar de duistere klassieker op nummer 4 in de lijst... Black Sabbath, met daarna de top 3 en gelijknamige titeltrack en opener van het Sabbath Bloody Sabbath album... People running 'cause they're scared. Your The people better. Maar drie hoorde je het succesvolle Sabbath, bloody Sabbath, van het gelijknamige album uit 73. Na ontzettend lang toeren met de band was de muzikale drijf, drijvende kracht achter de band Tony Yommi helemaal leeg qua inspiratie. En na een vergeefse poging inspiratie op te doen in een gehuurd huis in Los Angeles kwam de band uiteindelijk terug in het Verenigd Koninkrijk waar ze Clearwell Castle afhuurden. Dit was de perfecte plek voor inspiratie en om te beginnen met schrijven. Uiteindelijk resulteerde dat in de riff die we net hoorden en Black Sabbath redden. Het nummer bevat elementen uit de progressieve rock en eindigt met een heftig gitaarriff. Dan komen we nu aan bij de laatste twee nummers die we kunnen beschrijven als de beste ooit door de band gemaakt. Ik heb nog 14 minuten Black Sabbath voor jullie. We beginnen met het legendarische NYB, afkomstig van het debuutalbum. Oorspronkelijk zou het nummer Nativity in Black betekenen... Maar het verhaal luidt iets anders. De naam refereert naar de lengte van Billboard's baard destijds. Dat leek op een penpunt. Een beetje vreemd voor een metal song met heavy guitar stijgende lead en teksten die gaan over Lucifer die verliefd wordt. Nummer 2, NYB. En die naam maak ik de nummer 1 bekend. Geniet van NYB. Black Sabbath uiteraard, wat we de hele avond al draaien, heerlijk. En we zijn er nu echt aangekomen aan de nummer 1 van deze lijst. Jullie zullen het ongetwijfeld al wel een beetje weten welke het nummer, de nummer 1 is. We hebben nu 19 klassieke Black Sabbath platen gehad, maar eentje mag natuurlijk niet ontbreken. Het is de ulti ultieme anti-oorlogsplaat, ooit gemaakt met als originele titel Walpurgis. Naar een satanische feestdag dat naar... Daarna snel werd veranderd in Warpix. Volgens Geezer is oorlog de grote Satan... en zijn de occulte thema's verwoven in dit nummer. Het nummer gaat alle kanten op met bluesy riffs, chromatic riffs... en zelfs overgedupte solo's door het hele nummer heen verspreid. Warpix' einde bevat een instrumentaal stuk... en bevat een erg catchy maar strakke melodie... die hele stadions tegelijk laat meezingen. Terecht op nummer 1 en veruit de beste nummer van Black Sabbath... in mijn opinie en ook die van de vele fans... Geniet van deze klassieker. En bedankt voor het luisteren. Voor degene die nog luisteren. Het is natuurlijk heel laat. Ik wens jullie een hele fijne nacht toe. En een hele fijne jaarwisseling. En tot volgende week in het nieuwe jaar. Met weer een ander nieuw thema. En dat kan ik jullie alvast verklappen. Het thema is de allerbeste bands van Amerika. En daar komen natuurlijk bands voorbij. Als Metallica die natuurlijk niet te vergeten. Slayer, Megadeth, noem het maar op. Daar komt een hoop voorbij. Je hebt een heerlijk programmaatje voorbereid. En dat ga je dus volgende week maandag horen in het nieuwe jaar. Ik wens jullie dus nogmaals allemaal een hele fijne jaarwisseling toe. En hopelijk uh, een beter 2022. Dat we maar meer mogen. En uh, zonder al te veel beperkingen. Want dat hebben we toch dit afgelopen jaar uh, veel meegemaakt. En nu dus ook. We zitten in de lockdown. Jammer genoeg. En uh, tot 14 januari zeker nog. Uh, ja. Er is niks aan te doen. We moeten er mee doen, hè. Dus, we gaan over naar Iron Man. fijne nacht en tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. in their masses just like witches that black masses evil minds that plot destruction sorcerer of death's construction in the fields of bodies burning The machine keeps turning. Death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. A larger. world stops turning ashes where the bodies burning no more war pigs of the power and as God has struck the hour day of judgment God is calling on underneath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 Dus tot slot bedankt, slaap lekker en tot volgende week en uh, nogmaals, al het goeds voor het nieuwe jaar en uh, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. ZFM, wens jullie allemaal fijne dagen en een